Kunstzaal onder de toren, Oud Politiekantoor, Hasselt. Erfgoed Radio Weekend. Eh, beste luisteraars, we hebben op dit ogenblik... We gaan de gâteau aansnijden voor de verjaardag van Peter van de Radio 777. Is jarig vandaag. En we gaan eens even luisteren naar een stukje echt op zijn Hassels à la Jos Gijzen. Jos Gijzen was iemand die eigenlijk onze Hasselse moderator was. En eigenlijk gewoon het grondstuk bij Omroep Limburg. We laten Jos Gijzen even op je los. Erfgoed Radio Weekend. Politiekantoor hasselt Ik ken de taal nog van ons ma en wij die kalden bij onze pa. Bij wieert in dan nog kreeg bestaan het Hesselt wel Vrier woord. Je kan niks aan, op het door. Mijn zuster, reed Patin Roulette. En onze tuur die aan trotten Die wordt tot op een jaant versleten. Als kengers spreken abn dat is nog alles wat ik ken. Ik heb het anders nooit geweten. Vier. Speelde binnen Koukerel. Je mijn kander en perdel. Een oude kleime. wij ze ooit in Vlaams wel eten. Zij vroegen nee. Boel ik m'n toes? Zij zeggen nee. Dat vind ik loes. En een biesap kun je Waar Wat wordt schoenen wij ik nog kind worden in de stad? De straten. Aan allemaal een naam, moet niemand nog een goed van spreek. De bierenstroot, de chrysanthestierske, de beek, de stroomstijg, de radelberg, de Stier, Petit Paris, dat wordt de Grand Bazaar van Mil. En dan had je dat ballenwijnske met de trepjes op. Het is op, het is voort, het is weg. De plaza hebben ze afgebroken. Juffrouw Anna, die werkte doen. Besazes, daar is nog Heideland geweest. O oh ja, het is waar. En dan had je nog de vierge noire. En je ze, dat wordt heel chic, Ville de Paris. Het is partie. Maar papi, was dat toen allemaal dan in het Frans? Niet helemaal mijn kind, maar toch bekans. En dan... Nou, hier is niets als punk en het breedende recorder. En koppijn krijg je daar niet van. Je krijgt nog stress van al die jazz. Zijn dat toch stil, over was een paar vermoorder. Mijn moeder droeg een korte naam viering. viel de bek in me. En als ze nog niet is, jawel, dan niet je maar een hering. wel bestie een broek uit stretch. Mijn moeder zei, als toch niet leeg. Maar daar is nog Chinees voor in. Dat kunnen wij niet weten. Kijk, papi, kijk, daar vliegt een koolmees. Maar een mis. Dat kun je nog vleten. En opa, dat wordt vliegen hier gewoon als een boom. En Wilfried, Koen en Rudy en Jeroen, dat worden beer, Lewei en Zwa en nijs. En dan zwijg ik nog van al de reis. Heb jij bij actueel denken ons oma al gezien? Als bon. District de zokken verhien. Van die gooi warm en het donkerblauw, begare van Pecheu. Dat is nu nylon en synthetisch. Ja, let dan kaai, ik ken den loepen door de bloe, als het heet is. Ik ken de taal nog van ons maar. En wij die kalde bij onze opa, dat is toch niet zo lang geleden Vier vonke vijstjes bij ons haan en bijna zwaar. Die vind je nou alleen nog maar, en staal als een dictionair. Als die leed nog leven op een bleek. Ik veel het kinder in mijn knie. Het was mijn zin, dat is weer te laat gekomen. Kom mee, dat hoor eerst gewoon blinken. En doet een deksel van het iske te of die bedien niet meer stinken. Dat heet nou het toilet, dat is net. Met van dat blauw schuim dat zo spoelt. Ja, zolang het maar niet voelt. Zo'n een deksel, dat bestuur je me niet mee. En nou goed kaken, dan denk je, en zie je op een bezie. Waar wordt het schoenen weg nog? Kind wordt? En kennest dat. Maar het is voorbij, maar ja, je hebt het toch gehad. Wie, hoe vliegen nog ben komp, een jalt en een teleer. Wie kan er nog schleveur en onze levenier? Bij de persijzenlijst, dat is nog niet zo lang geleden. Je het nooit was het toen zijn. Zeg papi, wat doet dat vijverkje daarbij, vlees? Oostkenger weet het toch van niks. En vroeg eens: waar is het loof? Vergiet het maar. Zeg pa, de stereo straat zo doof. En was een paternoster. En was een missel? Hij deed een tijd niet uit geweten. Dan komt je naar de hel. En nonne, nonne die bierde nog voor God en os levreu. Os leven hier, dat wil wel een half een dictator. Wat gonk wel bierder toen als nou. Toen altijd niemand nee van het nonne zwembad van het Salvator. Wie, wie, speelde nog bij kebalste en voor dat Poolse woord had je nog altijd dieste te vasten. en niks kon koepen bij de push en niks bij van de vent en niks bij zie. Je zit wel onder G, maar je wachtte toch op roemen, tot als de klokken komen. Achter de pleinfabriek, Ik de passen van Kanal, hoe we ik ook het kruis. Führwoord, zo ruut en klaar, ik zeg En bezoog toen de grove hoogte te malsen. Ze haat de vlieg, blauw is kanaal. Het schoepe, blimme kip, bekij. Zeus, kach, kost leeg, al. En je rug ook zo goed onder de mijn. Zeus.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 Van Housier en Take Me To The Church. En dat brengt ons uiteraard, uh, dat is een, een klein bruggetje dat we maken, met Ali Cornelis, onze deken van Hasselt. Uh, Ali, uh, ik mag Ali zeggen, ik mag geld tutoieren. Uh, bijzonder welkom in ons programma. Uh, soms zijn we een beetje licht geraakt hè, en dan moeten wij mensen een beetje begeleiden, net zoals jij dat doet. Hè. Ja. En mijn vraag is, hoe ervaar je nu eigenlijk dit eindejaar? Ja, dit eindejaar is uh, denk ik een hele dubbele, dubbele periode. Het is de, de tijd waarin dat heel veel mensen heel feestelijk samenkomen met veel warmte en veel, uh, mm. veel familie en vrienden. Maar het is best ook wel de tijd waarin dat er um, veel eenzaamheid is bij mensen. Dat ja. uh, ervaar ik heel goed. Ja. En... Is dit een tijd om te bezinnen eigenlijk? Ja, eigenlijk wel voor beide groepen. Voor de mensen die het zogezegd goed hebben, als ik het zo mag uitdrukken, maar ook voor de mensen die aan de andere kant staan. En ja, ik hoop iedere keer dat die eindejaarsperiode, en met name kerstmis, mensen zou mogen verbinden met elkaar. En dat we zouden mogen voelen dat we eigenlijk allemaal soms wel heel prikkelbaar en breekbaar zijn het hangt soms maar vanaf wat er in uw leven gebeurt ja. het heeft ja. niet altijd met de financiële kant te maken, ik denk mentaal ja, hè? ja de financiële kant is één gegeven, maar ik kom ook best veel mensen tegen die het gewoon oh, mentaal even moeilijk hebben, ja. en die best wel nood hebben aan een gewone gesprek iemand die luistert en, ja. uh, en die hem probeert een beetje te begrijpen zonder altijd een concreet antwoord te geven, maar uh, gewoon iemand die luistert, ja, ja. Is er een gemis uh, uh, nu dat we eigenlijk onze oude deken kwijt zijn? Vertel eens even. Ja, voor vele mensen was mijn voorganger Lambert een, een, een echte ja, een volksfiguur. Ja. Die um, op een hele sociale manier probeerde bij mensen te zijn. Had ook een hele grote ervaring. En was heel graag gezien bij vele mensen. Ja. En dus ja, het wegvallen maakt niet alleen in de programmatie van vieringen het uh, een stuk moeilijker. Als ik het zo Absoluut, een beetje nee. mag uitdrukken. Maar vooral ook ja de vele contacten die hij had, dus hij zal door vele mensen in deze dagen extra gemist worden. Ali, mag ik zeggen dat heel veel mensen vinden dat jij die licht wel heel goed opgevuld hebt? Ja, dat, uh, dat, dat is fijn te horen. Nee, maar dat is zo, maar, dat is een uh, algemene vaststelling. Natuurlijk, we zijn allemaal verschillende personen, maar ja, ik probeer een beetje met mijn hart de zaak te doen. En ik denk ja. dat dat het allerbelangrijkste is. Nee, we hebben, kijk he, je had in de tijd in Herk de Stad, hij ja. is nu in Zomeroven, ja. een collega van jou, ja. die eigenlijk de kerk echt deed, volloopt. Ja. hè. En, en, en, en ze hebben hem dan verplaatst, om welke reden dan ook. Het zal kerkelijk iets krijgen. Ja, maken zo gaat dat. Zo, zo gaat dat, hè. De ja. schrikbankdirecteurs, dus ja. daarom wisten ze zo constant van plaats. Maar eh, heb jij ook zo het gevoel dat je dat voor, toch wel een stuk kunt invullen? Ja, absoluut. Ja. Ik vind persoonlijk dat wij. Uh, we hebben natuurlijk onze taken, en onze benoeming die door de bisschop gegeven wordt, maar uh, we krijgen best veel persoonlijke eh, vrijheid om, om dingen in te vullen. Mm -hmm. Op uw eigen manier de dingen wat aan te pakken. En, ja, ieder heeft zijn eigen charisma in, in al de dingen die we doen. En dat maakt denk ik zo het werk dat we doen, denk ik, zoals ieder werk sterk moeten kunnen maken, mm -hmm. namelijk de persoonlijke talenten die je hebt kunnen gebruiken in je werk. Ja. Ik heb zo ook iets, eh, het zal je natuurlijk niet ontgaan gaan zijn, al de heisa rond het wat kerkelijk is tegenwoordig, hè, door foute mensen ja. die foute dingen gedaan hebben. Ja. Uh, heb je, blijft dat een last of is dat iets wat kan opgelost worden in de toekomst? Ja, het, zal een, uh, het, het hangt er denk ik vanaf, als er iets in de media gebeurt, dan, mm -hmm. dan komt alles weer naar boven. Ja. Uh, ik sta zelf in het onderwijs. Uh, hier op het college geef ik les aan de laatste jaars, vijfde en zesde. En in die, in die hele tijd van God vergeten, zeg maar, was mm -hmm. dat toch een hele moeilijke tijd, vond ik. Ook al heb ik er niets mee te maken, dan kan ik er niks aan doen. Maar ik maak deel uit van de firma. Ja. En dus er was heel veel um, prikkelbaarheid, als ik het zo mag uitdrukken. Ja, ja. Ja. Ja, dat is, zoals mensen vaak zeggen, ja. ik heb niks tegen deze militair. Ja, maar inderdaad. ik heb wel iets tegen het leger. Ja, dat is inderdaad he, zo. Hoe, hoe dat het leger omgaat met zijn situatie. Maar we gaan dat, blijven, ook, we gaan dat blijven meeslepen. Ja, nog lange tijd vrees ja. ik. Ja. Ja. En, en, en kan dat eigenlijk op, op lange termijn, ja. bedoel ik, dan toch rechtgezet worden? Want ik denk... Ja, dat we zoveel waardes verloren zijn. Hè? Ja, ik denk absoluut. Hè. Dus ik denk dat men, uh, heel veel mensen die well, zeg maar, verantwoordelijk zijn binnen de kerk, mm -hmm. proberen uitermate hun best te doen, ook omtrent het verleden. Ik kan het alleen maar vaststellen, het is nooit goed en nooit goed genoeg. Maar dat is nu eenmaal zo. Maar ik denk dat we heel veel, um, iedere vorm van zingeving trouwens, denk ik, maar dus ook wij, ik denk dat er heel veel... Um, waarden zijn, waar mensen zich kunnen in vinden en, en die mensen kunnen helpen om een beter leven te leiden. Ik vind dat heel mooi gezegd. Ik ga er een liedje bij zetten. Ja, dat is goed. Van onze Limburgse Lysa Delbo, die ja. eigenlijk nu tegenwoordig ook met Bart Herman ja. in heel veel kerken opvind. Ik heb haar gehoord bij de Vira feest. Dat was heel mooi. Heel mooi. Ja. Erfgoed Radio Weekend. Vanuit Kunstzaal onder de toren. Het wordt stilaan, een beetje rustig in mijn hart Is dit een teken van misschien een nieuwe start Ik weet niet hoe ik dit gevoel beschrijven moet Er zit iets heel moois aan te komen Ik voel het al bij het begin van elke dag Ben telkens blij dat ik hem weer begroeten mag En tussen al het grijs zie ik een streepje blauw Begin ik weer luid op te dromen Tellen van de riet. De zekerheid dat alleen liefde overwint. Daar moeten we blijven in geloven. Dus stonden naar buiten, mensen sluit je bij ons aan. We hebben vast nog wel een hele weg te gaan. Maar op een mooie dag, dan zullen we er staan. Dat eigenlijk bijzonder leuk, Elisa Delbo. Het is eigenlijk of, of deze dame eigenlijk de eeuwige jeugd mee heeft. Want Elisa uh, Delbo is in al die jaren, en ik ken haar persoonlijk zelfs, uh, eigenlijk bijna nooit veranderd. Ze is alleen een andere tour opgegaan, Ali. Een ja. beetje ook in de muziek en zo. En uh, dat heeft te maken met... Uh, ik, ik zeg altijd uh, tegen Elisa, Elisa, nu heb je echt het licht gezien. En ze zegt, Wel, Elie, ik ben een andere tour opgegaan, dat maakt mij gelukkig. Ja. Ali, als ik het daar mogen over hebben, 2025, wat zijn de verwachtingen? Wat zijn de uitdagingen? Ja, het lied dat net gekozen was, is een heel betekenisvol lied. Het spreekt over tekens van hoop. En uh, voor vele mensen is de, is de jaarwisseling ook altijd een beetje afsluiten van het jaar dat het voorbij was. En we kijken eigenlijk allemaal hoopvol naar de toekomst. Ja. En we wensen elkaar ook het beste bij het nieuwe jaar. En voor ons, uh, 2025 als kerk zeg maar, of als parochiegemeenschap mm -hmm. in de stad... Ja. Het is een bijzonder jaar. De, de paus heeft uh, bij kerst uh, de poort in Rome geopend. Ja. Een bijzonder jaar. Maar vooral, het, het thema is heel inspirerend, vind ik, namelijk pelgrims van hoop. Dus we zijn allemaal mensen op stap. Ja. Uh, en we zoeken naar hoop en we proberen met elkaar verbonden te zijn. En het jaar 25 is denk ik voor ons, voor mij persoonlijk dan, eigenlijk een jaar waarin dat ik probeer... Samen met vele anderen te zoeken naar die tekentjes van hoop. Mm -hmm. die ons leven kleur en warmte kunnen geven. Want zit heel vaak in de kleine dingen. Zo zijn we vanmiddag ook ons programma gestart. Ja. Wij zijn altijd op zoek, zei Godfried Kippers. die eigenlijk mooie teksten bij zich had. Eh, op een poëtische manier. Ali, als ik nu zeg. Eh, hart tegen hart. Eh, mensen kunnen hard voor elkaar zijn. En wij drinken eigenlijk op het nieuwe jaar. maar eigenlijk is dat dom. Hè? We moeten ja. drinken op het voorbije jaar. Ja. Het jaar dat voorbij is soms ook gewoon een, een reden om ja, dankbaar te zijn voor datgene wat er gebeurd is. Ik heb makkelijk praten natuurlijk, maar uh, voor de mensen die het heel moeilijk is. Maar toch, soms zijn er ook heel veel kleine dingen om gewoon dankbaar om te zijn. Of mensen die vragen hoe het gaat. Uh, ja. In mijn leven is dat niet anders. Ik heb niets morgens een engel die, die aan mijn bed staat en mij vraagt, heb je goed geslapen? En ja, <laughs> ik wens je een mooie en een fijne dag. Snap maar het. het zit gewoon heel vaak in onze menselijke warme contacten met elkaar. Mm, en dat ja. maakt het jaar tot een goed jaar. Nog, laatste vraag. Ja. Uh, als je ziet, de kerkgemeenschappen nu, hè, want je hebt kerkfabriek dat beheerd wordt. En, uh, de vraag is, financieel, is dat ook serieus achteruit gegaan? Het kwestie van kerken open te houden en te verwarmen. En... Ja, precies. Dat is een uh, hele grote uitdaging. Mm. Waarin dat we, ja, we worden soms ook een beetje met onze neus op de feiten gedrukt. Mm. We hebben vele mooie kerken, maar we hebben er te veel op dit ogenblik mm. voor het aantal... Uh, mensen die er echt gebruik van maken. Dus een hele uitdaging, dus een heel gesprek met de overheid over het goed financieren van kerkenbouwen. ik vind het niet meer dan normaal dat men ons die vraag stelt van ja, hoe gaan jullie daarmee in de toekomst om? Mm -hmm. Ik hoop alleen dat men ons de tijd geeft om een overstap te maken. Want als men morgen zegt, het is afgelopen, ja... We hebben veel te weinig eigen middelen en dat zou vele andere mensen ook in de kou zetten. Voor wie een kerk of kerkenbouw toch van grote waarde en betekenis is, buiten het vieren op zondag. Absoluut. Ali, mag ik jou bedanken naar de komst van onze studio in deze ja, live-programmatie. Ik wens je een prachtig Dank jaar. Dankjewel. Heel veel volk in de kerk. Ja. En uh, mag 2025 weer een nieuwe look geven in hetgeen wat jij bezig bent. So is het. Ja. En we eindigen met een prachtige plaat van de Beach Boys.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 If you should ever leave me, the well, life will still go on, believe me, the world has show nothing to me, so what good would living do me, God only knows what I'd be without you. we even weggaan van de Surftime, die we kennen van de Amerikaanse band The Beach Boys, dan was dit toch wel echt iets bijzonder mooi. God only knows. En weet je, het is ook ooit op de plaat gezet geweest door Bart Peters en de radios. Ook een mooie versie. Jules, ik praat weer met jou. Ja, ja. En uh, jij, jij bent weer klaar om even nog een live nummer te brengen, hè? want ja. je weet om vijf uur is de close down, maar dit ga je nog even met liefde doen en ik weet dat jij bijzonder goed bent in de Franse taal. Ja, we doen ons uiterste best allemaal, hè? toch Eddie? Um, ja, dit is een liedje dat geschreven is in de oorlog, midden in de oorlog in 1942, God betert. En wij komen ook alsmaar meer in de oorlog. Hè? Je hebt het over 2025, ja. nee. hè? maar het stinkt overal maar harder naar oorlog. Ja. En dat willen we toch niet hebben. Hè? Nee. Nee. Op een of andere manier. Ik weet ook niet wat ik eraan moet doen. Maar in ieder geval, een liedje kan wel. En uh, dit is een liedje van Charletum, midden in de oorlog. Ah. Dat ja, was nee. ook niet helemaal onbesproken trouwens. Nee, nee, nee. nee. Maar goed, uh, los van dat alles. De man had ook zijn goede intenties. En hij vroeg zich in 1942 af, midden in heel dat oorlogsgeweld: wat is er verdomme toch van al die oude liefdes ja. en al die oude passies geworden? Inderdaad. Want hij werd bekend met het nummer La Mer? Ja. Dat, nee, dat is in 1946 uitgekomen. Ja. Dat was hij, al, uh, was hij al bekend, hoor. Ja, ja, toen dat was het bekend. Ja, ja, ja. Ja, ja. <laughs> hij bekend. Maar hij kwam uit met het nummer... Hè, Charles, Charles ja, en kennen we de komt hij in 1946 kwam hij die al niet uit. In 1946. Ja. Ja. Uh, Dit is Zul... midden in de oorlog. Is we gereden. luisteren graag naar jou. Que hier. Daar gaat hij dan. Hopelijk komt hij daar. Het is een beetje onvoorbereid. Voilà.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 Bonheur fané, cheveux au vent, baisers voler, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Edith, dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher?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 Visage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. En kinderen. Wij zijn Mikuel en Armieke en willen jullie vertellen over gezinsradio. gezinsradio. Een gezin mag samen met ons een radioprogramma maken. Cool. Dat kan een half uur tot een uur zijn, dat mogen jullie zelf kiezen. Jullie bepalen de inhoud, de muziekfragmenten volledig zelf. Weetjes over jullie familie, geheimen, roddels, het mag er allemaal in. That's right. We hebben enkele voorbeelden van hoe zo'n programma kan klinken. Zijn jullie overtuigd dat jullie de hele familie van mooie klankjes voorzien? Yeah, yeah. Hallo allemaal. Het is zondag 6 augustus. Buiten is het 19 graden en erg regenachtig. Maar op de radio maken we het gezellig. Dit doen we met het nummer Makabe. We zijn een klassiek gezin. Mama, papa en twee kindjes. Hallo, ik ben Ineke. Hallo, ik ben Jeff. Onze dochter die hangt ergens uit. Fientje, Fien, kom eens eventjes. Altijd drukkende weer. Hallo. Erfgoed Radio Weekend, Radio Weekend, Radio Weekend. U luistert naar Erfgoed Radio Weekend. Look at me, I'm a train on a track. I'm a train, I'm a train, I'm a tuke-a-train, yeah.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 I'm a train, I'm a chicken train, I'm a chicken train, I'm a train, I'm a chicken train, chicken train, yeah <f Act defendants> <says> Look at me, I'm a train on the line, I'm a train, I'm a train, I'm a chicken train, yeah Look at me for the very last time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 Ik Dit was wat muziek van eh, niemand minder dan Albert Hammond. Like a train, train, train. dat kwam als een train binnen. En ook geen diesel zit hier tegenover mij. Dag Bart Bukkings, afgevaardigd bestuurder van de Voedselbank. Goedemiddag. Goedemiddag. Bart, welkom. Heel fijn dat je bent gekomen in eigenlijk geraakt en prikkelbaar. Want op het einde van het jaar uiteraard zitten we met heel wat kwetsbare mensen. En dan heb ik natuurlijk de eerste vraag voor jou. De Voedselbank, waar zitten die ergens? De voedselbank, dat is natuurlijk een heel verhaal als we dat eventjes moeten toelichten. Wij zijn Voedselbank Limburg, dat is onze volledige naam. En wij zijn een van de negen regionale voedselbanken in België. En wij zijn verenigd in een de federatie van de Belgische voedselbanken. Maar goed verstaan, de Voedselbank Limburg is een zelfstandige VZ2 en kan gebruik. Maken van de diensten van de Federatie. Dus we zijn volledig zelfstandig in wat we doen. En laten alleen kunnen wij van uh, hogere diensten gebruik maken, wat heel belangrijk is, bijvoorbeeld groepsaankopen van goederen en zo. Dus wij zijn Voedselbank Limburg. Wij zijn gevestigd sinds enkele jaren op Eckelgaarden hier aan de Oude Snelweg E313 af het Oost. Daar vind je ons heel vlug, we zitten daar in een magazijn van 2000 vierkante meter en we proberen daar zoveel mogelijk voeding op te slaan om te verdelen naar onze vereniging, onze 65 aangesloten verenigingen. Als ik het goed begrijp, uh, jullie zijn eigenlijk een non-profit organisatie, als ik het zo mag zeggen. Absoluut, non-profit, wij doen dus in, in, uh, aan dienstverlening, wij, alle goederen die wij binnenkrijgen delen wij gratis uit aan de verenigingen die dat vervolgens ook gratis doorgeven aan onze kansarmen in de provincie Limburg. Heb je een beeld, Bart, hoeveel vrijwilligers er nu verbonden zijn aan de organisatie, ongeveer? Aan onze eigen organisatie, dus wat, want u moet goed begrijpen, wij zijn eigenlijk, als we dat wat uh, economisch uitdrukken, wij zijn B2B. Dus wij zijn business en we verdelen aan organisaties die dat dan pas aan de eengebruikers uh, gaan verdelen. Wij doen dat met een vijftigtal vrijwilligers bij ons momenteel, toch? En, en is dan spontaniteit dat mensen zich zo aanbieden als vrijwilliger? Eigenlijk is dat voor mij een ongelooflijk verhaal. Uh, we horen vaak dat de verenigingen tekort hebben aan vrijwilligers en zo. Wat moet ik vandaag zeggen? We hebben een aanwervingstop. Wij krijgen zoveel graag om bij ons te komen helpen, omdat de mensen geraakt zijn om ook die dienstverlening te kunnen doen, om mee te werken, om de kansarmen, de, de honger mee te bestrijden. Dus wij moeten daar momenteel een stop zetten en... We zijn er natuurlijk heel gevleed mee. En, en ik vind dat fantastisch te steken dat de, de mensen raakt om zoiets te kunnen doen. Wel leuk in deze tijd, hè? Dat mensen zo spontaan eigenlijk, want je weet niets voor niets meer tegenwoordig. you quite slowly A girl with Kaleidos go by Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drip past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take The scene causes Beetje muziek van The Beatles, Bart. Uh, een keuze van jou trouwens ook de eerste plaat waar we mee begonnen in dit interview. Uh, waarom deze keuze? Ja, u merkt het dadelijk. Het zijn twee uh, andere temponummers. Juist. Het eerste is het inderdaad een trein die voorbij raast en het tweede is van we gaan een beetje chillen, we gaan relaxen en... Zo zit ik ook in elkaar uiteindelijk. Als ik iets doe, ben ik in een sneltrein. En dan af en toe moet dan toch een stoom afgelaten worden. En dan gaan we chillen. Dus ik denk dat dat wel een mooi uh, beeld geeft van hoe ik in elkaar zit. Dus dit is eigenlijk een fragment muzikaal neergezet. Uh, Bart, uh, vraag vraagje. Uh, je bent afgevaardigd bestuurder. Dat doe je al ontzettend lang, dacht ik. Uh, ik ben sinds een vijftal jaar op pensioen uh, en toen ik op pensioen ging uh, dacht ik van ja dat komt hier niet goed als ik op pensioen ga, ik ben actief bij, ik ben een train, ik moet kunnen mijn snelheid houden, ik ga iets zoeken waar ik uh, aan mijn tempo dan ook nog uh, een voldoening, een meerwaarde kan betekenen, ik ben ook altijd heel sociaal ingesteld geweest, ik heb jaren altijd in sociale verenigingen actief geweest, dan ben ik bewust op zoek gegaan van wat wil ik gaan doen als ik op pensioen ga, en dan was men ook op de voedselbank in Limburg, daar raakte mij. Ik zeg wel, voilà, dat is echt iets nodig. Honger, dat is absoluut een, een basisnood uh, die de mensen hebben. We moeten zorgen dat de mensen voldoende eten krijgen. En ik heb mij dan een kandidaat gesteld, mij aangeboden bij de voedselbank in Keuringen toen, nog afstand. Uh, en uh, daar ben ik dan begonnen. En nu zit ik daar een viertal jaar actief al ondertussen. Ja, bijzonder actief. Trouwens, je hebt ook nog collega's die eigenlijk in het bestuur zitten. Je hebt een panemeester, je hebt een voorzitter die ook actief is, een nieuwe voorzitter blijkbaar, Erik Billien die zich aan het inwerken is in het heel gebeuren van de voedselbank. Uh, Stel nu, je zou morgen willen deelmaken in het bestuur bijvoorbeeld. Zijn daar consequenties aan? Kan dat zomaar? Als je zegt, kijk, ik wil. Hè, want ook jij wordt ooit hopelijk 90. Maar hoe lang blijf je dit doen? En vroeg of laat moet er opvang voor gezorgd worden. En heel veel organisaties eigenlijk vermijden die opvang te, te lang. En dan moet er een overdracht komen en de nieuwe. Meestal gaat het dan te loren dat zou jammer zijn dat zo'n gegeven als voedselbank zou het er niet gaan. Doen de leiding bijvoorbeeld? Ja, dat is ook zo. En dat doen wij dan ook aan een goed bedrijfsmanagement. Wij zorgen ervoor dat we eigenlijk na jaarlijks nieuwe elementen kunnen bij ons voeren. dat die doorstroming gegarandeerd wordt. En je moet inderdaad niet wachten tot iedereen 90 jaar of ouder is. En dan vaak, want dan heb je pas een probleem. Dus wij proberen continu bestuursleden, maar ook de gewone vrijwilligers, nieuwe aan te werken. En ik denk dat we... Gelijk we nu de laatste jaren bezig zijn, dat we toch om de twee, drie maanden een nieuwe vrijwilliger binnennemen. om gewoon die continuïteit te verzekeren. Want inderdaad, ze hebben geen contract. Als ze vandaag zeggen, ik blijf thuis, dan blijven ze dadelijk thuis. En dan zitten wij met het probleem. Dus wij moeten altijd zorgen dat er voldoende mensen klaarstaan. om het verder over te nemen als er zoiets gebeurt. Dus dat kan ik mij voorstellen. Dus daar zijn jullie al goed mee bezig. Wacht, ik heb nog een plaat klaar liggen waar je me service toch even moet vertellen bijzonder mooie plaat. En ze is terug in de hitparade gekomen in een nieuwe sound, maar het, het blijft een gegeven trouwens, ik ben daar ook ontzettend fan van, Simon Garfunkel, The Sound of Silence. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping, left its seeds while I was sleeping.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 Take my arms that I might reach you But my words like silent raindrops fell With Echoing the words of silence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 Dit was een prachtig nummer, een aantal minuten lang. Simon en Garfunkel, waarom deze keuze, Bart? Dat, dat geeft eigenlijk een weerspiegeling ook van mijn leven, van mijn familiaal leven. Het is altijd in onze jonge tijd een geweldig duo geweest. Dat graag, ik heb zeker die lp soort en uh, dat doet mij denken als ik met de kinderen een enkele jaren geleden uh, in Toscaan op vakantie was en we zaten s'avonds rond een vuurje buiten te genieten van het mooie weer, van de mooie avond. Uh, waren we eigenlijk in een, een vibe gekomen dat ik eigenlijk liedjes via mijn telefoon opzette uit onze jonge tijd. En mijn kinderen waren daar zo van indruk. Papa, kent je dat liedje ook? En dat ook? Dat is toch van ons? Nu, ik zeg nee. <lacht> dat zijn allemaal liedjes vanuit onze tijd. Die nu ja. allemaal, die blijven eeuwig. Ja. En uh, die vinden dat fantastisch en dat is nu toch al een, een vier, vijftal jaar geleden. En die vertellen nog altijd die avond dat dat hen zo geraakt heeft in positieve zin. En dat heeft een, een band tussen ons nog meer gesmeed dat we echt, want volgend jaar gaan we opnieuw naar Toscane En ze vragen het opnieuw, we gaan het dat toch weer opnieuw doen. Ja, nou, dat is prachtig zoiets. Hè? Want uiteindelijk die erfenis die wij doorgeven, want daar gaat het eigenlijk over. Want ik zeg altijd, er zijn geen slechte kinderen, er zijn gewoon slechte opvoeders. Want anders zal de jeugd eh, niet, niet mislopen, vaak. Ik ga niet zeggen dat dat altijd eh, ligt aan, aan opvoeding of omgeving. Nu Bart, even terug naar onze voedselbank. Eh, de vraag is, wie komt nu in aanmerking voor die voedselbank? Dus zoals ik eh, zo net zei, eh, wij leveren de goederen aan 65 organisaties. Het verstaat daaronder dat er een 38-tal verenigingen in de hmm. Burg zijn. En de anderen zijn diverse. Uh, warmhart enzovoort weggeven winkelen, kan ik kan er nog een aantal opzommen, en die verdelen dan het voedsel aan de mensen die daar nood hebben. Natuurlijk niet iedereen komt daarvoor in aanmerking. Dus als een vereniging bij ons wil aansluiten, dan moeten ze natuurlijk aan heel wat voorwaarden voldoen. We moeten er zeker van zijn dat ze het juiste met de voeding doen. Klopt. Dus ze moeten statuten voorleggen, ze moeten een erkenning van de voedselveiligheid kunnen voorleggen, ze moeten een goedkeuring van het OCW van, of van het gemeentebestuur hebben. Dus het zijn toch wel wat voorwaarden die moeten voldaan worden. Dus daar kijken we naar. En zij mogen absoluut voeding niet verkopen. Het moet echt gratis ter beschikking gesteld worden van de mensen die daar nood aan hebben. Dus stel nu voor, ik, ik ken iemand die echt behoeftig is. Die begeeft zich eerst naar zo'n organisatie om te kijken of ze in aanmerking komen. En dan wordt daar een soort akkoord gemaakt tussen partijen om te zeggen: van je mag wekelijks of vertellen. Voor, vooral gaat het, iemand uh, komt in nood, er is een probleem, dan. Begeven ze zich naar het OCMW van de gemeente, mm -hmm. dan worden ze erkend door het OCMW en dan krijgen ze eigenlijk een soort attest Dat ze zich aan mogen bieden bij een of andere vereniging in die gemeente. Dus die vereniging wordt dan aangeduid voor die mensen te helpen. Dus op die manier gaat het natuurlijk. Dat zijn de officieel erkenden. En we weten allemaal dat hier natuurlijk nog een grijze massa is in, in, in Numbers, spijtig genoeg, die niet erkend zijn. En er zijn een aantal verenigingen die daar ook wat steun aan willen geven, want ja, je kunt die mensen toch niet in de steek laten. Dus die zitten ook in, in onze statistieken. Wij gaan die niet uitsluiten. Dus in totaal proberen wij. We zijn nu in Limburg een 16.000 tal mensen te helpen. We zijn, geloof ik, met een miljoen in Limburg 16.000. Mensen die echt geen voortdraaien hebben. Ja, prima. Zeg Bart, mag ik jou voor het einde van het jaar... ...bijzonder fijn dat jij even wilde deelnemen aan, aan dit interview. Eh, mag ik jou en je collega's en uiteraard de Voedselbank... ...op zichzelf eh, veel succes wensen... ...en jou prettige feestdagen wensen... ...en een goede roets naar 2025 met leuke muziek... ...en misschien tot een volgende keer. Dank u wel en ik wens u uiteraard ook nog veel succes met uw initiatief, met heel de ploeg die dat hier organiseert. En ik hoop dat we nog in de toekomst nog van die babbeltjes kunnen slaan. Dank u wel Bart, tot de volgende. ja, inderdaad, in deze tijden, is my brother. En even nog dit meegeven. Ze waren te gast op Rimpelrok in de jaren negentig. Alan Clark en de Hollies. En een nummer dat geschreven werd door Bob Dylan. Hé hey Jules, kom even hey. weer tot bij jou. Ja? Ja, ja, ja. Alles goed met jou? Ja? ja, ik weet het niet helemaal. Ja, Kijk, ze hebben onze laatste minuten gegeven. En, ja. en voordat jij wilt beginnen te zingen, ja. want jij zingt tot aan het gaat... Ja. Dat doe je altijd, hè? Ja. Dus wil ik, toch, wil, broer, ik ja, tot ja, wil ik vandaag een paar mensen bedanken. Ik zou willen bedanken haar Mieke, die zo ontzettend iedereen opgevangen heeft bij het binnen- en buitengaan. Uh, gezorgd heeft dat alles lekker warm aanvoelde. Uiteraard de techniek die gedaan werd door Miguel Putt, heel belangrijk, ja, absoluut. En de regie door Paul Delwisch. Zo, heel mooi gedaan. En, en natuurlijk mijn vrouwelijke tegenhanger. Eh, hangster, moet ik bijna zeggen. Dat is Jacqueline, waar wij samen nogal eens radio mee maken. En morgen zijn we er weer. Morgen zijn we er weer vanaf twee uur. Op de Soundwave. Jullie eh, even intunen. Later maken we daar ook een podcast van. En morgen misschien, eh, Jules, kom je nog eens live zingen? Ja. Uh, ja, of goed, of, is, dan, of is dat een extra factuur, want je weet we zal... zijn burgers, <laughs> hè? Hè? Zo ik, zo zal, het, ik zal kijken wanneer en of het kan ja. morgen. Maar ik denk het wel, ja goed, we gaan het doen. Dat zou heel lief zijn. En een vrije bijdrage zie je wel. Uh, Jules, uh, wat, uh, wat gaan we als afscheid nemen tot ja, vijf Ja, weet uur? je, het is einde jaar toch. Hè? We ja. hebben nog niks. Uh, kerstmis is net voorbij. Dan, uh, maar we moeten toch... Er zijn geen zekerheden meer. Hè? Nee, Die, tuurlijk niet. Godverdomme. De, de, de Sound of Music is niet uitgezonden. Ik nee. heb zo, voor zover ik kon zien... Nee, nee maar Sissi wel, hè? Cici ja, Sissi. Een hele schitterende nieuwe serie trouwens. Ja, hè? ja, ja, ja Beter dan het origineel trouwens. Ja, ja. Zeker bekijkbaarder. Maar de Sound of Music... Het lijkt wel helemaal verdwenen. Hè. Dus staat, wel, ja. Ja, ja, het mm -hmm. is afgesleten, uiteindelijk dan toch. Ja. Maar natuurlijk, dat staat wel in de real books van, van alle jazzmuzikanten. Um, en daar gaan we dan uh, toch... Ik hoop dat ik dat ding gezongen krijg, dat is niet helemaal zeker. Maar, uh... Ik denk dat ik dat nummer zou willen opdragen aan Liv. Aan Liv? Ja, Liv is, zijn heel lieve mensen... Uh, een combinatie Grieks en Belgisch. Ah, bon. Ze hebben een zaak in de Minderbroedersstraat, uh, vlak ja. tegenover de Patrikus. hoe kan het ook anders? Ook anders. Ja. Ontzettend lekker hapjes en koffies. En daar hebben wij hapjes van oh, gekregen. Wat chique, zeg. Met wat dank chique. aan Liv. Het. Uh, het is ja, helemaal ja, een jou. En ook uh, voor de mensen van volgend jaar, 2025. Ja, het wordt een zware jaar. Hè. Als het maar allemaal goed komt, zeggen ze maar steeds met Donald Trump. Hè. Ja. Uh, maar uh, goed, uh, ja, goed. Uh, mocht het dus een dag tegenvallen, kunt u altijd denk, denken aan u favorite things, daar gaan we dan ook over zeggen, natuurlijk. Jacqueline, het laatste woord is aan jou. Ik wil zeker jou nog bedanken, Eddie, voor al alles wat je hier verteld hebt met iedereen gesproken hebt, en je hebt dat fantastisch gedaan. Het was heel maar leuk bedankt. trouwens, ik had echt leuke mensen om te doen ja. nee, echt waar, zeg helemaal aan jou, geef er een map op, en tot morgen. Raindrops and roses, whiskers on kittens, bright copper kettles, and warm wooden Round paper packages tied up with strings These are a few of my favorite things Green colored ponies and crisp apple strudels Doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles Wild geese that fly with the moon on their wings These are a few of my favorite things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 So bad paper packages Tied up with strings These are a few of my Favorite things When the dark bites When the bee stings When I'm feeling sad I simply remember my favorite things And then I don't feel Drops and roses And whiskers on kittens Bright copper kettles And warm woolen mittens Brown paper packages Tied up with strings These are a few of my Favorite things When the dog bites When the bee stings When I'm feeling sad I simply remember My favorite things And then I don't feel So bad. Een mooi 2025 gaan nou Erfgoed Radio Weekend